Middernacht, het is nu dinsdag 8 maart. Onnoerduif Nederwit met het NOS-journaal. Minister Hille van Defensie is onaangenaam verrast... door berichten over misstanden bij de marine in Den Helder. De Volkskrant meldde zaterdag dat bij een softwarebedrijf van de marine... sprake is van zelfverrijking, diefstal en intimidatie door leidinggevenden. Hille schrijft aan de Tweede Kamer dat hij aangifte doet van laakbare handelingen.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 en extra vrije dagen voor projecten. Dat werkt vriendjespolitiek in de hand... en verziekt de sfeer in de lerarenkamer, denkt de AOB. De regering van Tunesië gaat de gehate geheime politie ontmantelen. Dat was een van de belangrijkste eisen van de oppositie. De geheime politie is geregeld beschuldigd van mensenrechten schendingen... en de verdreven president Ben Ali gebruikte de dienst om de oppositie te onderdrukken.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en van harte welkom hier in ons Huis van de Maan. Mijn gast Esther Jansma heeft filosofie gestudeerd... is afgestudeerd in de archeologie en is hoogleraar in de dendrochronologie, Zeg maar de boomringkunde. Maar vooral is ze bekend vanwege haar poëzie werk dat al bekroond werd met bijvoorbeeld de VSB Poëzieprijs en de Jan Kampertprijs. Maar toch is ze niet altijd tevreden over de manier waarop haar werk beoordeeld wordt. En daarover heeft ze nu de essaybundel Mag ik orfhuis zijn geschreven. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben natuurlijk in het komende uur. Net zoals over haar archeologisch werk en hoe zich dat uh, tot haar poëzie verhoudt. Maar zo dadelijk kijken we eerst ook nog naar haar meest recente bundel. Haar meest recente poëziebundel die is verschenen en die heet Eerst. Maar eerst Esther, van harte welkom en fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik stel voor dat we eerst even luisteren naar het antwoordapparaat. Er is één nieuw bericht. Hey Helco, uh, als jullie met dit gesprek beginnen... is het net Internationale Vrouwendag. Betekent dat iets voor Esther Jans? Maar gaat ze nog iets bijzonders doen die dag op die Vrouwendag? Op die Internationale Vrouwendag? Ik ben heel benieuwd en ik wens jullie een goede nacht... en natuurlijk een mooi gesprek. Huisgenoot Klaas zei: uh, Ja, het is Internationale Vrouwendag sinds uh, 3,5 minuut. Uh, betekent dat iets bijzonders voor je die dag, Esther? Nee, helemaal niet. Nee? Nee, ik vind, vind mezelf niet uh, anders dan andere mensen... Uh, oude mannen, vrouwen van onze leeftijd, kinderen. Dus ik uh, doe daar niets bijzonders mee, kan ik je zeggen. Ben je wel blij dat die dag bestaat? Heeft die dag zo'n functie, vind je? Ja, ik hoop het. Ik, ik weet het niet. Ik heb daar nooit zoveel uh, mee gehad en aangedaan. Nee, wat dat betreft een dag als alle anderen. Ja. ja. we het over poëzie gaan hebben? Mm -hmm. Bijvoorbeeld over de, de nieuwste bundel die met jou verschenen is... eind vorig jaar. Eerst. Um, en eerst wil ik graag dat je gedicht voorleest. En Een, een gedicht... Um, wat ik erg grappig vond als een treurigheid. Het einde is een hoop gedoe. Dat is een, een reeks gedichten in de bundel. En dit is het eerste gedicht uit die reeks. En dat heet Zo Gaat Het. Zo Gaat Het. Daar moet je je iets bij voorstellen. Een kleine uitleg. Uh, als je uh, uh, werkt... Uh, in allerlei organisaties moet je wel eens aan teambuilding doen. En dan zit je een hele dag bij elkaar... en dan maak je van alles mee... En uh, daar verwijst dit gedicht naar... Uh, kennelijk wordt er in dit gedicht geteambild op een schip. <laughs> het heet Zo Gaat Het. Liggen we allemaal gezellig gepland, op elkaar gepropt... in de slaapruimte van een gehuurd omhulsel... om willen van een toekomst team te beelden, steekt er een storm op. In blinde paniek rollen over veel te kleine Britsen... draagt niet echt bij aan het niveau van het gesprek... In dit krakende hout zijn wij een zooi, gedoe en gevloek. Zoals vroeger in een kluwe om de laatste pannenkoek. De nooduitgang, het luik naar buiten, hoor ik ons schillen. We willen niet dood. De naden van het plafond. Lekker water. Haal verdomme die elleboog uit mijn oog. En dan stilte. We bewegen omlaag. Zijn we nu vergaan? Vraagt iemand. Hou je kop, idioot, zegt een ander. Dit is een golf die nog komt... Het is rustig nu, want het gevaar trekt zich samen ergens naast ons... in een grommende massa die torenhoog straks over ons heen slaat. Maar nu liggen we recht en we dalen in een vriendelijk, zeer gedoseerd tempo... als de lift in de nieuwbouw waar we werken. Er is even tijd om te denken. We denken in de goede woordvolgorde. We leven gewoon. Of dit is hoe een schip zingt. Zo gaat een einde dus. Esther Jalsba, een uh, gedicht met haar uh, bundel Eerst. Uh, ik vind het een, een heerlijk ironisch gedicht. Het rekent af met alle teambeeld uh, uitstapjes. dat sowieso. <laughs> maar hoe ontstaat zo'n gedicht nu? Nou, ik, ik schrijf wel vaker over water en schepen en zo. Um, ik, ja, ik kom mij ook uit zelf uit een groot gezin... en daar waren we altijd om het eten aan het vechten. Uh, ik zit in zo'n organisatie waar je aan teambuilding doet. De uh, die universiteit... Dingen, uh, ja, maar ook bij de, bij de Rijksoverheid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat weet je ook. Ja, en uh, ja, die dingen die, uh, die heb ik door elkaar geroerd. En ik dacht van ja, er moet een soort kinderlijk gedoe uh, uh, uh, ontstaan. Waarbij mensen zich toch op het laatste weer vastklampen aan. Ja, zo'n zo beeld van zo'n lift. Uh, uh, toch nog een soort orde. En ja, de paniek. bij ja. Ik denk dat ik ook geschreven heb om mezelf aan pakken te maken. Soms... Soms wil je gewoon iets doen waarbij je zelf denkt van... Wat eigenlijk te gek is. Ja, een beetje, ja. ja. Hoe dan doe je over zo'n gedicht? Eigenlijk heel snel. Ja? Ja, het, het is uh, niet bont om, om dat te zeggen. Je zou eigenlijk... Uh, wil je dat uh, dichters een half jaar uh, lijden en met ganzenveren bij kaarslichten enorm veel beleven... en dan zo'n tekst, moeizaam. Maar over het algemeen, mijn leven is zo... dat ik heb het zo verschrikkelijk druk met de volle banen gezien... ga ze maar door... Dat uh, als ik schrijf, dan ben ik heel effectief. Je moet wel effectief moet zijn. Wel effect... Er zijn ook gedichten in mijn leven geweest waar ik heel lang over heb gedaan. Ja. Dingen die twee bladzijden lang waren en die dan uiteindelijk tot achterregels, die ik dan tot achterregels terugdrong En dan waren ze pas goed. Maar over het algemeen, als ik helemaal schrijf, dan, uh, dan gaat het vrij snel. En daarna krijg je natuurlijk nog wel een beetje het schuiven en veilen en uh, de machientjes in de, of de, de, de schroeven in de machine aandraaien en zo. Maar ja, het is niet romantisch om te zeggen, maar. Ja. ja, je moet je tijd effectief in ja, dus dus de. dus ook de tijd die voor dat... dicht uh, staat, ja. is uh, beperkt wat dat betreft. En, en eigenlijk als je begint te schrijven, dan, dan het is een soort sprint die je gaat maken. En dan mm -hmm. wil je ook de finish halen. Ik wel. Als ik. Dan zit ik s'avonds en ik ben aan zo'n tekst bezig. Dan en moet denk het ik, ook af zijn, dat geding. Nou ja, in ieder geval in, in, in, in concept, in eerste versie. Uh, ja, je hebt, je hebt, ik heb wel dat gevoel van die sprint nodig. Van die, van die finish heb ik dan wel Het idee nodig, van de deadline, uh, als het ware. Ja, ook, maar ook, ook het idee van ja, dat, dat je zo, als zo'n renner door zo'n lint rent. Van, ja, ja. Ah, ik ben er. En wordt het dan ook beter? <laughs> um... Ik hoop het. Ja, ik weet het niet. Het zijn ja, ook. Er zijn het soms teksten die, die, die, die ik afkeur, uh -huh, natuurlijk. Uh -huh. En er zijn ook teksten waar ik aan doorga. Maar ik merk wel dat als ik langer dan, zeg twee maanden, regelmatig aan een tekst frummel. dat, mijn, mijn, dat ik ja, de, de oorspronkelijke. Um, uh, dat, ik, dat ik dan onvrijer word dan ik in zo'n beginfase ben. In het begin ben ik wel een beetje met klei aan het gooien, zeg maar. Een soort Karel Appel, als het ware. Ja, en dan, Appel en, dan van de poëzie. Je, en dan kan je dus echt lekker snel dingen en vervolgens verfijnen. Maar als ik als ik die, die eerste outlines niet heel snel heb... Nee. ja dan, dan, dan raak ik die, ja, die, die beweging kwijt met waarmee ik dat ding aan het maken ben... en dan gaat het vaak mis. Wordt het dan te academisch, als het ware? Ja, dan raak ik uh, dat gevoel ervoor kwijt... en dan ben ik alleen nog maar ja, poëzie aan het schrijven, misschien wel. Ja, en dat en dan, wil je niet. Nee, ja. ja. Poëzie moet uit gevoel voor, voor het ben komen. Het moet geen nee. academische oefening zijn. Nee, het zijn. moet niet uit gevoel voor... Nee, dat... Ja, maar dit komt toch uit het gevoel voor... Uh, nou, voor misschien... het wat, je, wat je je herinnert van me... thuis? Het is het, het, het nee. beeld wat je hebt met, met nee. je eigen ervaringen bij ja, die, die instituten? Ja, dat, dat, dat leg ik uit bij die beelden. Maar voor mij zit daar nog een laag onder en die is nog belangrijker. Voor mij komt het heel erg uit een ritme. Mm -hmm. En, en dat, die, dat ritme en dat muziekje, dat raak ik kwijt als ik, als ik uh, daar of drie of vier of vijf of zes of zeven maanden uh, nog, later nog. Dus het is voor die, die, zeg maar, die, die emotie die ik daar heb... Ja, dat, dat, dat, dat kan ik relateren aan dingen die ik ken. Maar de reden dat zo'n tekst er komt... Is het, is het ritme en het muziekje wat ik in mijn hoofd heb. En dat staat daar eigenlijk los van. En, ja, dat, ja. en dat aspect, juist die, muziek, die muzikale invalshoek... Die verwatert als ik er te lang aan bezig ben. Ja, ja. Dat, dat, dat ritme moet goed zijn. Ja. Dat het muzikale aspect van de taal, ja. van de poëzie. Dat, dat is waarom je schrijft ook uiteindelijk. Ja, eigenlijk wel. Om dat, dat te kunnen beheersen. Ja, eigenlijk wel. Het is de combinatie van een ritme en een, en een toon. Je hebt natuurlijk ook een spreker nodig. Hè. Ik, ben natuurlijk, ik ben niet die spreker hier in deze tekst. Ik zou nooit zeggen liggen we gezellig gepland uh, team te beelden. Nee. Dus, dus, dus je hebt ook een, je hebt een personage nodig. Ik dan, in ieder geval. Die dat, die, dat, die dat zegt. Ik raak mijn personage ook kwijt als ik te lang, uh, lang doorklot eraan. Maar wil dat ook zeggen dat jouw gedichten beter tot zijn recht komen als ze gelezen worden, hardop gelezen worden, dan dat ze gelezen worden in een boekje? Nou, ik zeg ze zelf, als ik ze lees, altijd hardop. Dus voor mij is het ook uh, ja, het ritme, de ademhaling, de pauzes die je maakt. En uh, ja, bij, ja, bijna richting een soort toneel. Teksten. Mm -hmm. Dus voor mm -hmm. mij zijn ja, voor, voor, maar ik moet ook zeggen dat als ik zelf gedichten lees, ik ze ook beter in mijn hoofd krijg en beter beleef als ik zwart op zeg. Ja omdat juist, dat juist, ja, dan maakt je tijd ja. voor, die, voor die muzikale kant en die en die stemkant ervan. En ineens vat je soms een gedicht dan ook. Ja. Op de een of andere manier. Ja. Maar het in, in het begin soms te, te, te uh, abstract is. Wil ineens een gedicht met je op, op, op ja. de loop, op het moment dat je het hard op probeert dan, voor te lezen. Je ja. gaat denk ik ook. Dat heb ik ook bij gedichten van anderen. Je gaat opeens horen hoe die ademhaling van die maker. Ja. Wassen. En waar die zijn pauzes ligt en zo. Want ja, je zult wel gezien hebben dat in mijn gedichten nauwelijks... Uh, nee, inderdaad, koma's. nauwelijks punten en komma's. Nee, maar dat, dat, door ze hardop te zeggen kom je er wel achter waar die zitten. Ja, ja. Je zegt die musicaliteit is het belangrijkste, het ritme is belangrijk. Toch zeg je ook uh, schepen en water, hè, uh, dit speelt af op een schip. Schepen en water zijn belangrijke thema's voor mij. Ja. Wat ja, is dat... het belang van die thema's? Uh, van alles, um, ik, ik heb gedoken, om maar iets te noemen. Ik heb onder water dus echt... en dat, dat zie je ook in sommige teksten terug... ik heb letterlijk onder water... in het donker met mijn handen... in, in de inhoud van oude schepen gezeten. Om maar iets te noemen. Um, met, je bent op, archeoloog, tenslotte? Ja, ik heb ook op opgravingen... Uh, dat, dat modderige, slijmzachte... wat in een van die andere gedichten... in deze reeks voorkomt. Dat voel je ook als archeoloog... als je in hele natte uh, opgravingen bent... En, en, daar in een soort in de prehistorie gegraven kuilen, gevuld met klei en, en, en rituele botten. En ja, dat zit je op te graven, dat zit je met je handen. En dus, dat water en, en, en, en, en schepen, zo. En dat zit in mijn, in mijn belevingswereld. Dat heb ik meegemaakt. En in je vocabulaire ook. Ja, maar goed, ik zeg het natuurlijk in de essaybundel waar we straks over gaan hebben: van ik maak een. Ik verander dingen, ik maak een huis, een schip, en, en et maar ik vind het een fijn beeld, het schip. Ja, als kind ja. al dacht ik, ik had een fantasie. Ik dacht van, als ik nou met de mensen die ik aardig vind... op een schip zou wonen, dan zou er nooit iemand af kunnen. En dan had ik een hele fantasie van, we zaten met z'n allen op een schip. En er was ook een school op. En dat schip, dat voer me ondertussen, ging ik naar school. En uiteindelijk wist ik ook mijn lagere schooltijd door te komen... met het beeld dat ik op een schip zat. Want dan kon ik uit het raam kijken en daar veranderden dingen. Ja? Dus dat was voor mij, al als kind, dacht ik... Oh, Niemand kan eraf, maar ondertussen verandert er van alles. Je, je verplaatst je al reizend, maar alles blijft bij elkaar. Ja, Dus aan de ene kant de en dat... vertrouwdheid en aan de andere kant het avontuur. Ja. En dat, dat schrijf je ook inderdaad in je, in je bundel eh, heel mooi... Dat, dat je als kind al wist dat je alles kon zijn. Dat je je in alles kon verplaatsen. Ja, dat dat misschien wel zo... Ja, hoe bedoelde ik dat dan? Um, niet dat ik letterlijk alles kon zijn, maar misschien was het wel zo. Ik dacht van misschien heb ik dan ook een enorm geheugenverlies misschien. Misschien was ik een seconde geleden echt degene tegenover mij. Ja. Dat was ja. we zijn onze generatie is ten dele buiten de kerk door redelijk atheïstische ouders opgevoed Jij ook. in het links tijdwerk. Ja, absoluut. En dan ga je toch ook andere modellen je gaat als kind automatisch denk ik ook modellen verzinnen voor hoe het dan wel zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. En dat ja. was ook een versie die ik dan verzonnen had. Dat vind ik ook het fascinerende aan jouw werk. Je, je wisselt steeds van perspectief. De, de, de ik, hè, persoon, ja. is steeds iets of iemand anders. Dat ja. is eigenlijk per gedicht verschillend. Ja. Uh, dus nog een gedicht doen, vind je dat goed? Ja. Uh, het olieflesje. Olieflesje. Dit is ook wel een heel interessant perspectief, luister ja, dus mag ik daar ook iets over uitleggen? Ja, ja natuurlijk. natuurlijk. Het was, uh, ik heb dat geschreven in de tijd voor het, uh, uh, voor het uh, museum, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar hadden ze een, uh, die hebben een enorme collectie voorwerpen... en bes hadden besloten het glas in die collectie nieuw leven in te blazen. Een enorme, prachtig paar jaar geleden... prachtige expositie over glas uit Egypte, uh, het Romeinse Rijk, uh, ga zo maar door... En de vraag aan mij was of ik daar een gedicht bij wou schrijven. En ik ben door die collectie gegaan. En ik heb een heel klein, onmogelijk glazen flesje uitgekozen. En ik dacht van ja, daar stond dan bij wat. Oost-Europa, derde eeuw. Punt. Punt. En ik dacht ja, maar dat, dat ding dat is in een graf bijgezet. Dus dat had een eigenaar. En er waren ook, het was een individu. En er waren individuen die daar omheen stonden en die dat die spullen mee hebben gegeven, zodat die doden een beter leven zou hebben. Dus Romeinse Rijk, Oost-Europa, derde eeuw, ja, hallo. Dus ik dacht, ik, ga, ik neem dat eigenlijk een van de lulligste flesjes... in de hele collectie, ja. en daar ga ik een biografie bij verzinnen. Ik geef een flesje een biografie. Dus eigenlijk weer het kind dat alles kan zijn. Ja. Ook een olieflesje uit de derde eeuw. Nou, in dit, in dit geval, het olieflesje is hier aan het woord. Ja. En, wat zegt en, die vertelt, olieflesje? en die is daar in dat museum en die vertelt... hoezeer hij zijn, maakste, zijn bezitster mist. Hij verlangt naar, de, naar het, de, de jonge vrouw van wie hij was. Olieflesje. Ooit was ik heel. Toen werd ik vastgehouden door meisje Poppea. In het nu, in een zilveren spiegel, bekeek ze haar haren. Haar hoofdje vol glanzende kamers waarin alles mocht wonen wat ze wist en niet wist. Haar lieve gezichtje, waarvan zij niet zag hoe lief het was. Ze maakte zich mooier met zalfjes en olie. Ze had een heel leven, ging alles nog leren... las nog in die spiegel wat zij niet begreep van zichzelf... en werd ziek en ging dood. Het was een omgekeerd geboren worden... Het was de wereld die uit mij verdween. Ik kan haar lachen nog horen. Weet nog hoe het was om in dat licht te zijn... en in die warmte? Hoezo had ik het koud als ze niet naar me keek? Dit is koud. De ruimte tussen de seconden inslikken. Vallen in de bevroren leegtes van het weten... dat ik Popea nooit meer zal terugzien. Er is geen plek voor het niets dat ik ben, in het heden dat doorgaat en barst uit zijn voegen. Ik moet nu een geest zijn, een herinnering aan een herinnering aan iets dat zichzelf was. En ik weet dat ik weg moet, mezelf volledig moet legen, vergeten. Maar ik kan alleen dit, een glazen buikje vol olie zijn, voor Popea. Ja, mooi. Mooi beeld. Nou, dit is een gedicht. In alle eerlijkheid, dit heb ik niet in één keer geschreven. Dat heeft ontzettend veel versies gehad. Waarom was dit zo lastig om tot een definitieve versie te komen? Dan? Omdat ik hem pas goed kreeg toen ik het olieflesje had verzonnen en Poppea. Want eerst was het een, had het helemaal geen olieflesje en Poppea. Had het een heel ander personage en dat, dat werkte niet. En er, er zat ook nog een. Nou, er zaten allerlei elementen nog in. En toen ik die opdracht van het Rijksmuseum van Oudheden kreeg... toen dacht ik, ja, ik heb hier een tekst liggen. Laat ik nou eens kijken of ik die ook goed naar richting dat olieflesje... Ja. en door dat zo ver van mezelf af te zetten... door, dat, door die stem te laten doen en in 2000 jaar geleden te laten spelen, et cetera, Toen kon ik het uh, goed krijgen. Toen kon je het verwoorden zoals je het wilde verwoorden. En toen, kon het goed, ja, toen kon ik er ook echt een, ja, ik, ik wil niet flauw zijn... maar ook echt een, een smartlap van maken. Ja, want is, je krijgt echt medelijden met dat flesje ja. lopende ja. gedichten. Nou, zo'n gedicht schrijf je natuurlijk niet... als je niet enigszins verstand hebt van uh, hoe het is om iemand te missen of wat ook. Ik bedoel, je gebruikt natuurlijk wel je eigen ervaringen. Ja. Maar ja, het, het, door het op deze manier te doen, gaat het werken. En raakt het ook. Ja, als ik lesgeef, dan, dan, dan vertel ik... Uh, ik geef ook wel eens lessen in poëzie, het schrijven ervan... En als ik dan lesgeef, dan zeg ik tegen mijn leerling of studenten... Van, van: je moet niet zeggen dat je iets voelt, maar je moet het laten zien. Nou, en dat was eigenlijk hier aan de hand van door, door het te laten zien... Ja. door dat flesje en, en et cetera te maken. Ja, toen ja, ging het werken. Maar dat, dan kan je ook schaamtelozer worden. Je kan veel schaamtelozer iets doen en als, het, als je het op afstand zet. Hè? Ja, doordat je het op afstand zet kun je scrupules overwinnen, kun je, ja. kun je vrij zijn, als ja. het ware... In, in wat je schrijft en hoe je het schrijft. Je zegt, natuurlijk spelen ervaringen mee... die je persoonlijk hebt, hebt gehad. Okay, yeah. uh, in je uh, uh, essay-bundel, mag, mag ik hem even van je vasthouden? Ja. Ik heb alleen zo'n reader met zo'n bandje ertussen. Mag ik orfuijs zijn? In je essay-bundel... Uh, uh, Schrijf je juist dat je, dat je te vaak beoordeeld wordt, vind je... Uh, uh, dat je poëzie, liever gezegd, te vaak beoordeeld wordt... aan de hand van je persoonlijke biografie? Ja, ik moet dat wel, moet dat wel uh, enigszins relativeren. Ik heb nu, natuurlijk... Um, er zijn, in die receptie van mijn werk... er zijn natuurlijk mensen die dat heel erg goed lezen... en daar hele verstandige dingen over mm -hmm. zeggen. Ik heb, ik heb alleen... Mm -hmm. ik heb een, Aspect, het zijn lezingen die ik heb gegeven die essay bundel in 2000 en 2007 dus ik heb bijvoorbeeld de recensies op, op, op van mijn laatste bundel eerst daar niet in verwerkt nee, hè? Nee. Um, maar in die in die lezingen geef ik eigenlijk aan van van er is bij bij, bij er is sowieso al bij poëzie dat ik stap nu even buiten de lezing maar bij poëzie is sowieso al de opvatting van het zijn emoties en uh, je staat je, doet, je zet je emoties op papier en dan heb je een gedicht. Dat is er al sowieso. Mm -hmm. En wat, wat je dan ook hebt... Um, ik wil niet zeggen 100%, maar in 60% van de gevallen... in dit uh, derde, de derde millennium na de Christus... en daarvoor ook, is dat um, vooral bij poëzie van vrouwen... daar enorm gefocust wordt op, op die wat men denkt... de emotionele of de ervaringskant. En dus waarom is dat zo, denk je? Ik zeg in deze essays dat het, dat het komt <coughs> doordat men bij vrouwelijke schrijvers... een vrouwelijke spreekstem verwacht in teksten. En die vrouwelijke spreekstem, ja, wie is dat dan? Want dat wordt een beetje ingewikkeld. En dat man, de, men dan vervolgens zegt, die vrouwelijke spreekstem... moet de spreekstem van de vrouwelijke dichter zijn. En waarom is dat bij mannen dan niet zo? Want daar heb ik over nagedacht, toen ik ja, dat las. Ik, ik, ik, ik, weet het niet. Ja, het, ik weet het eigenlijk wel. Ik denk dat als, uh, als, als een mannelijke dichter of schrijver een ik opvoert... dat dat de mens is. En dat dat bij vrouwelijke dichters minder is. Er staat een zinnetje in een van deze essays... Um, waarin ik het heb over mijn jeugd. En er staat... Um, Grote mensen liepen gedachteloos met hun borsten rond... alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Nou, Die zin heb ik expres laten staan. Want die, die laat volgens mij zien waarom het botst. Grote mensen lopen niet met hun borsten rond. Vrouwen lopen met hun borsten rond. En dat bedoel ik eigenlijk met dat verschil tussen mm -hmm. de, de, de ik in, in, in teksten... dat die bij, bij mannelijke auteurs vaak de mens is... en bij vrouwelijke auteurs een vrouw. Althans, je zo zegt, wordt het gezien, je he? zegt gewoon, Nee, maar je zegt toch niet in de Nederlandse taal... grote mensen nee, lopen nee, gedachteloos met hun borsten nee, rond. Nee, vrouwen lopen gedachteloos dus. met hun borsten rond, ja. De Mens is de man en de vrouw is de vrouw. Ja. Dat... Maar toch, toch, ik heb erover naast te denken. Hè? Want ik, ik lees ook wel eens poëzie. Of ik, hè? En, en dan, of ik, ja, ik hou echt van, van kleinkunst, van mooie liedteksten bijvoorbeeld. Ook als een man het over ik uh, heeft, dan, ja. dan zie ik toch ook die man daarachter. En dan ja. denk ik niet dat is de mens die hij bezit. Dan denk ik, nee, hij bezit nu over een, uh, iets over, over het, het, het, het, het, uh, een onderdeel echt? van zijn eigen leven. Oké. Okay. Ja, ik niet. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, absoluut niet. Maar dat komt misschien ook door de manier waarop ik zelf schrijf en lees. Maar ik, ik zie dat ikken... Die ikken zijn allemaal verzonnen in die mm -hmm, teksten. Mm -hmm. En die ikken, ja, dat zijn constructen. En, en die, die, die, die gaan iets doen in een tekst. En dat is dan bedoeld door de maker. En, en... Maar ik denk nooit na over... Niet uit mezelf. Nee, nee, nee. nee, maar toch gebeurt dat te vaak, zeg je. En, en 60% zeg je van, van, van de vrouwelijke dichters heeft daar dus ook mee te maken. En heeft daar ook last van. Dat, dat, dat uh, beschrijf je ook heel uh, mooi. Um, aan de hand van het verhaal onder nou, de het... liefde van Orfuis en Rieditje. Ja. Kun je misschien eerst even een, een, een, een fragment uit een gedicht lezen... dat je daarover geschreven hebt? Um, het Orfuis gedicht? Ja, ja. Ja, dat is echt, moet ik even zeggen... dit is een gedicht dat ik echt ergens toen ik in de twintig was geschreven heb. Dus Gaat dan ook een van mee. De, Een van de eerste gedichten die ik ooit maakte. Ik weet nog waarom ik het maakte, want ik, ik wou iets maken met een, in een aantal strofes... waarvan het laatste zinnetje altijd een, een beetje naar zijn einde flubberde. Dus, dus niet meer een volle zin, was maar zo'n beetje triest half eindigde. Dus ja, oh, dat wilde je gaan. Ja. Ook hier dus weer. Ja, het het van... ritme en de ja. muziek... en de, ja. de, de, de, de vorm die ja. belangrijk ja. zijn. Ja, ik dacht... zo'n zo zo zinnetje van vier lettergreepjes. iedere keer... Bub, bub, bub, bub. Dat, dat wou ik maken. Zo'n ja. beetje als een riddeltje dat naar de tango komt. Ja, nou precies. Ja. Ik droomde van een lange man... die in het donker stond en keek... of ik al kwam. Maar ik werd opgehouden. Dat is dat riddeltje. Hij was heel mooi en stil en om te aaien. Ik hield van hem, maar hij stond daar alsof hij rouwde. Toen zond ik vogels van papier die op hun vleugels woorden droegen naar hem toe. Maar ze vervaagden, in een lange val door tijd, door nacht en regen aangeraakt, tot vegen in zijn wit gezicht. Dit gedicht, dat wordt... Uh volgens jou altijd verkeerd, of vaak verkeerd geïnterpreteerd? Nou, het, het heet het verdriet van Orpheus. Mm -hmm. En um, wat mij uh, overkwam toen, en uh, recent nog een keer... Uh, is dat, dat dan toch wordt gedacht, van nou, het verdriet van Orpheus... dat gaat over Orpheus. Even, even voor wie het, het verhaal had, niet kent, Orpheus ja. en Eurydice, een klassiek Griekse liefdespaar. En uh, Orpheus krijgt zijn uh, geliefde wellicht terug uit het dodenrijk... mits hij niet omkijkt naar haar... Ja. En, aan het eind kijkt hij om en ja. daar gaat Uridic. Dat is heel kortweg het verhaal. Ja. He? Nou, in dit gedicht begint met de situatie. Uh, de, de, het, het personage Uridice, even los van het geslacht, is dood. Is dus aan de andere kant van de stiks. En Orpheus, die, uh, die wil er wel heen. En het begint dus met, ik droomde van een lange man. Nou, daar wordt dus al gedacht, gelijk... Die lange man, dat moet Orfuis zijn. Dus die ik is Uridice en uh, klaar. Dus het gedicht gaat in die perceptie over Uridice. Die staat daar in Doderijk, droomde van een lange man. Die in het donker stond en keek of ik al kwam. Komt. Dus Orfuis staat hier te wachten in die interpretatie. Maar ik werd opgehouden. Uridice wordt hier opgehouden in die interpretatie. Nou, mm -hmm. dat is natuurlijk iets wat totaal niet bedoeld wordt. Terwijl jij vanuit het perspectief van Orfuis, Orfuis schrijft. Orfuis, Ja, want. Het punt Vandaar is, ook die titel natuurlijk van de bundel, Mag ik Orpheus zijn? Ja. Het punt is dat um, in het verhaal Orfuis-Uridice niet interessant is. Zij is dood. Ze doet niks. Ze wordt opgehaald of niet. Maar Orpheus die, die kan haar halen ja, ja. door muziek te maken en niet om te kijken en ga ze maar door. Hij is de handelende persoon. En hij vertegenwoordigt natuurlijk ook. Ja, en, de mens. We doen allemaal dingetjes op onze lier om misschien wat voor elkaar te krijgen. En dat. En, nou, Uridetje is niet interessant. Wat mij betreft. Maar ik denk ook voor weinig mensen. Nou, en het feit dat als ik dan zoiets schrijf en ik doe zo'n genderwissel. dat dat niet wordt opgemerkt. Dan denk je van ja, maar jeetje, jongen. hoe kan ik nou toch. hoe kan ik nou toch. Want een mag toch ook best een, een, een man zijn? Mm -hmm. Is die emotie van het zoeken van een geliefde... is die dan voorbehouden door die mythe aan, aan mannen? Nee. Nou, dat is, dat is, ja, daar, daar worst, nou, ik worstel daar niet mee. Ik vind het een interessant, een interessant fenomeen. Het maakt het ook wel ja, heel grappig om een vrouwelijke dichter te zijn. Mm -hmm. dus, dus Dit echt kom je vaker tegen. Je ja, moet oppassen of, of moet nadenken over hoe je dan toch die thema's pakt. Op zo'n manier... dat ja, dat ze menselijk worden en niet vrouwelijk. Maar waar, waar, waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Ik bedoel, moet jij daarvoor zorgen, of uh, uh, moeten mensen beter lezen? Nee, ik. ik... Nogmaals, wat ik, ik heb zelf ook last van een clash in de zin... Uh, mens, uh, grote mensen liepen gedachteloos met hun borsten rond. Mm -hmm. Dus het zit ook in mijn hoofd. Het is niet iets wat, waarvan ik zeg van... oh, dat moet iedereen maar oplossen. En mensen moeten meer begrip hebben en, en weet ik veel wat. Ik denk dat dat ook in taal zit en ook in cultuur en wat dan ook. Maar dat het wel heel goed is om je daarvan bewust te zijn. En dat we ook tegen elkaar kunnen zeggen... Van, zullen we die teksten van vrouwelijke schrijvers en dichters nou eens een keer gewoon op de literaire kwaliteiten... En, en wat er talig gebeurt, gaan beoordelen. En niet de hele tijd zeven over. Maar worden mannen, zeg jij, dus inderdaad... Uh, uh, meer talig beoordeeld dan, dan uh, uh, op inhoud? Ja, dat is A. B, als, als, als mannelijke auteurs over emoties schrijven... dan, dan, dan zijn ze uh, goed bezig. Dan laten ze hun vrouwelijke kant zien. Er is een... Uh, een uh, Artikel verschenen. Ik ga nu heel even in mijn tas schrijven. Ja, raken. ga eens dus even in je tas um, staan. Niet je bundel erin stoppen, wanneer nee, we het nee, nog nee, nodig nee, staan. Nee. Nee. Nee, er is een uh, studie uh, ge geweest uh, van William van der Akker en Gilles Doorlijn. Ja. De muze, een vrouw met den blik van een man. En Die is al een paar jaar geleden, maar niet echt heel oud. Uh, 2003-2004. En daarin uh, laten ze zien dat um, al in 18... 80, 1885 wordt dan, dan, dan wordt proza wordt als mannelijk beschouwd... en poëzie als vrouwelijk. En vanaf dat moment is het zo dat uh, mannen die, die, die poëzie bedrijven... eigenlijk laten zien dat ze rijk zijn en ook een vrouwelijke kant hebben. Maar vrouwen die dat doen, het zij uh, over de bloemetjes en de bijtjes... en de emoties schrijven en dus eigenlijk niet serieus genomen hoeven te worden. Maar als ze het op een ander niveau... Uh, Produceren of ze worden op een ander niveau gelezen, dat er een enorme zorg bestaat, ontstaat over het feit: zijn die vrouwen wel vrouwelijk genoeg? En dat is, ja, dat, dat zie je toch, eigenlijk tot, uh, toch een beetje tot de dag van vandaag voortduren. Ja, en is het nou dat je dat wil constateren en dat je dat je uh, uh, daar aandacht voor wil vragen? Of, of sta je nu op de barricade met, met eh, barricade, eh, deze bundel? Ik sta niet op de barricade, ik gewoon ook omdat ik heb een vol leven... en uh, ben ook een gelukkig professor en, uh, en allemaal dat soort dingen. Dus ik, ik sta niet op de barricade, maar ik wil er aandacht voor. Als ik lesgeef, vertel ik mijn vrouwelijke leerlingen ook... doen me een lol, niet dat ze zich gedaan houden. Doe me een lol, maar als je over je poëzie praat... praat er technisch over. En zeg niet mijn jeugd of dit of dat, want het keert zich tegen je... Je, en te... aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat er auteurs, mannen en vrouwen zijn, die dit aspect misbruiken. He, lezers hebben natuurlijk enorm, wat je net zei. Als jij een gedicht leest, dan, dan ga je je voorstellen hoe die maker zich gevoeld heeft. Mensen hebben daar behoefte aan. Maar daar is er en... ons lezer ook niet zoveel mee mis. Nee, maar er zijn natuurlijk, wat ik, wat ik wil zeggen, is dat er is natuurlijk ook schrijvers zijn die dat natuurlijk ook een beetje gebruiken. om... Nou ja, om beter verkocht te worden, wellicht. Ja, misschien. Maar het is. Het is ja, ik ben ik ben heel erg toch van de technische en de en de ja, de maakkant eigenlijk een beetje de nuchtere kant. Dus voor mij is het beter dat, ik vind het fijner als dat gewoon lekker technisch bekeken ja, uh, ja. wordt. Gaan we gaan straks verder praten over uh, de manier waarop mensen naar jouw poëzie kijken. Of, of, of, of er genoeg aandacht is voor die techniek en voor dat ritme... en voor die muzikaliteit uh, de, die je net omschreef. Uh, de dingen die jij zo belangrijk vindt in je werk. Maar eerst de muziek die je hebt meegenomen van Joni Mitchell. Je, je hebt in, in de bundel uh, die, die je hebt uh, laten verschijnen, die SC-bundel... ook een, een ABC van invloeden opgenomen. Ja. En volgens mij, ik denk dat ze bij de J staat. Uh, is Joni Mitchell een, een uh, invloed die heel belangrijk is, uh, is geweest? Ja, graag. Dat ja, vind ik leuk. Daar staat bij de J, dat is het eerste essay uit, uh, alweer een tijdje geleden in Berkeley. J is ook voor Joni Mitchell. Haar songteksten nemen alle tijd die ze willen. Ze haasten zich nooit. Ze gaan maar door en door. Ze vertellen verhalen, praten eindeloos, associëren vrij. Ze ademen de ruimte die voor mij de essentie van Amerika is. Als ik naar haar teksten luister... Denk ik aan snelwegen die beginnen en eindigen op plekken... die zo ver weg zijn dat ik ze nooit zal bezoeken. Geldt het allemaal ook voor Case of You? Geldt ook voor Case of You. before our love got lost you said i am as constant as a northern star and i said constantly in the darkness where's that at if you want me i'll be in the bar Love is touching souls Surely you touch my anchors Dat was Joni Mitchell, Case of You, meegenomen door Esther Jansma. Van haar verscheen onlangs de essaybundel Mag ik orfuist zijn... over de interpretatie van haar werk en waardoor die gestuurd wordt. En wilt u dit gesprek nou nog eens terugluisteren... op een moment dat u niet op tijd naar bed moet? Nou, dan kunt u morgen terecht op onze site, kazaluna.ncrv.nl... waar u zich trouwens ook kunt abonneren op onze podcastservice... en op onze nieuwsbrief, kazaluna.ncrv.nl. Um, Esther, je zei net, ritme is voor mij belangrijk, musicaliteit, de techniek van het dichter. Daar wil ik ook graag op beoordeeld worden. En het gebeurt te vaak dat je op je biografie wordt beoordeeld. Uh, heel kort een paar feiten om het volgende begrijpelijk te maken. Uh, je vader is jong gestorven, je hebt twee kinderen, een heel jong verloren, een meisje doodgeboren. Uh, dat zijn elementen die bekend zijn over jouw persoonlijk ja. leven. En met die kennis wordt er ook luster op los geïnterpreteerd. En er is een gedicht in de bundel, mag ik oorfuist zijn... Uh, daar zit echt een prachtig verhaal aan vast. Maar laten we eerst het gedicht maar even laten horen. Het gedicht heet Genade. De zee is zacht van geluiden... en zolang op het dorpsplein de zoon zijn hoofd op het hakblok legt... de moeder binnen op zijn doodskist kaarsen aansteekt, tafel dekt zoekt waterig licht de lijkbleken, waterhuid van zee... aan de rand van het dorp, vult de mond zich met afscheid... voelt het hoofd zich vallen, valt de bijl niet. En hoe interpreteerden mensen dit gedicht? nou Er werd mij in de tijd gevraagd, toen het in een bundel was verschenen. Toen, toen een verzamelbundel? Er... Nee, het was, uh, het was gewoon in een boekje van mij uh, geplaatst. En toen, toen werd er een, een, een bloemlezing gemaakt... En Mensen hadden bedacht dat ze dat er wel in wouden doen. En toen hadden ze bedacht van nou, oh nee, ah, arme meid, haar zoon is overleden. Dus dan nemen we dat gedicht niet op. Want dat is veel te moeilijk en te hard en te confronterend voor haar. Dat is uh, de geschiedenis. Uh, alleen de aanleiding was een hele andere. <laughs> dat gedicht, dat uh, beschrijf ik in die essaybundel. Uh, ik heb... Uh, ik was in de tijd aan het lezen in Chroniek uh, van het Vuur van, uh, uh, van een schrijver uit Ecuador, uh, Eduardo Galeano. En hij, uh, hij, beschrijft de geschiedenis, hij beschreef de geschiedenis van Zuid-Amerika in allemaal hele korte tekstjes. En een van de tekstjes gaat over meneer Balbao. Die uh, moet ik zelf eventjes weer gaan lezen, want ik, ik heb een, gek genoeg, ik dateer wel uh, archeologie, maar ik heb een slecht uh, geheugen voor uh, jaartallen. <laughs> Um, even kijken hoor. Hij, uh, uh, dit gebeurt in nou, uh, 1500, zeg maar. In 1500. Balbao die, uh, die uh, ontdekt de oceaan aan de andere kant van Amerika. Die krijgt ruzie met zijn schoonvader. En hij wordt onthoofd in dat boek van Galeano. En die schoonvader, die, uh, die dus schuldig is aan zijn dood... die zit door... Uh, door de muur van een of andere houten hutje heen te kijken... en te koekeloeren hoe die man onthoofd wordt, die bobaal. En ondertussen uh, heeft hij in zijn hutje heeft hij een doosje staan... die hij overal mee naartoe sleept... en waar hij af en toe bij hoogtijdagen ook de tafel dekt en van eet. Omdat hij zijn eigen... Uh, ja sterfelijkheid of onsterfelijkheid aan het virus is. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor dit gedicht. En niet ja. geen uh, uh, een jong <tus> overleden zoon? Nee, ik, ik had zin om um, dat, dat dorp wat Galeano zo prachtig beschrijft... om dat neer te zetten. En die hele scène van dat hoofd op dat hakblok van die, van die, van die meneer... die schoonvader, heb ik een moeder gemaakt. En uh, die meneer had, die schoonvader van Balbao, die had... Zijn eigen doodskist mee. En die moeder in, in, in dit gedicht heeft de doodskist van de, de om te hakken zoon uh, in haar kamer. Maar voor de rest, ik dacht ja, ik ga iets maken wat, wat, waarin het niet gebeurt. Wat uit één zin bestaat en dat einde gebeurt niet. Ik zet het even stil die tijd. Ja. Dat was maar, mijn maar, reden. Maar hoe, hoe kun je voorkomen dat, dat er dan toch persoonlijk wordt geïnterpreteerd? Ik neem, het ook niet, ik neem het mensen ook niet kwalijk hoor. Ik snap het ook wel. Hey, maar moet je eigenlijk als, als dichter, als je op je taal beoordeeld wil worden... op het spel met de taal, op de muzikaliteit... moet je dan niet volstrekt anoniem ja, publiceren? Ik denk dat, dat, ik, ik denk dat je wat je moet doen als je dat wil... dat je je hele persoonlijk leven... en alles wat daar in zich afspeelt, interviews, mensen die gaan dingen, vragen stellen die je aardig gaat vinden, waar ja. je dingen tegen gaat zeggen die je niet wilt, dat moet je allemaal niet doen, volgens mij. En gewoon die teksten de wereld in sturen, klaar. Dat zou de beste methode zijn. Uiteindelijk. Ja, uiteindelijk wel. Ja. Ja. Nou, nou ben je ook uh, archeoloog. Je bent uh, boomtijdkundige. Uh, wat, wat doe je dan als je boomtijdkundige bent? Ik bestudeer de jaarlijkse groei uh, in bomen. De dikke ringetjes, dunne ringetjes, en gaan ze maar door. En die bomen, dat zijn niet zozeer levende bomen in mijn geval. Want ik ben geen boswachter, geen bosbouwer. Maar bomen die uh, door de mensen van vroeger zijn gebruikt... of in uh, vroegere vegetaties, in vroegere bossen zijn gegroeid... en in de grond terecht zijn gekomen. En daar kijk ik naar de, het moment dat ze zijn omgehakt... waarom ze zo zijn gegroeid zoals ze groeien... En, uh, dat soort dingen. En dat zegt alles over de tijd waarin die bomen groeiden, de, de, de maatschappij, waarin ze stonden, als het ware. Ja, en het zegt ook het, het, het, het, het vertelt wanneer bomen zijn omgehakt, wanneer mensen ze hebben gebruikt. En het vertelt ook hoe het landschap veranderde, hoe de economie veranderde. Het vertelt zelfs wanneer mensen hartstikke ziek werden en helemaal geen tijd meer hadden om dingen te bouwen, omdat ze de pest hadden, of dat soort dingen. Dus het zit er zitten van allerlei economische. Uh, landschappelijke en klimatologische verhalen in dat hout. Ook okay, inspirerend als dichter? Ik vind van wel. Ik kom de meest, op de meest rare plekken hout tegen en uh, staan we op de meest rare plekken uh, bomen te zagen. En ja, voor, voor... ja, ik heb allemaal verhalen in mijn hoofd dankzij die bomen die ik anders niet zou hebben. Ja, je kunt. Iedereen weer zijn, je kunt alles weer worden. Ja, ik kan, zelfs, de... ik kan zelfs een boom zijn die 8000 jaar geleden groeide. Dat vind ik zo leuk. Ja, geweldig. Ja, Sjans, maar het was fijn dat je er was uh, uh, vannacht. Ga je nu vrijer schrijven, nu je, nu je deze hartkreet hebt gepubliciteerd, nee. gepubliceerd? Nee, dus, dus op dezelfde manier. Ik heb me nog nooit een duimbreed in de weg laten liggen. En nog, en, en nog één ding, er zijn ook mensen en recensenten... die mijn werk fantastisch lezen. Dus die zijn er ook? Ja, zeker. Maar er zijn dingen rechtgezet. En uh, mag ik orfeus zijn? De C-bundel van Esther Jansma verschenen bij de Arbeiderspres. Dank je wel nogmaals dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Ja, en het volgende uur praat ik graag verder met alleen maar vrouwen. En eh, ik ben zo benieuwd of u nou ook herkent wat Esther Jansma zegt: dat je als vrouw toch anders beoordeeld wordt. Als bijvoorbeeld ineens je voetbalelftal is wegbezuinigd bij AZ67. Of eh, als je toch nog minder verdient dan die mannelijke collega. U kunt bellen 0800 1121. Of u kunt ook mailen naar casaluna.ncrv.nl. Graag tot straks naar de VPRO. Ik heb de hele wereld onder mijn knop, maar weet niet eens wie er naast me woont. NCRV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 Doe maar gewoon een plaatsen. hè. Ja, die is dat klaar. Nou, dan gaan we even op het horlootje kijken. Ja, dan gaan we maar eens open. Even kijken, dan zet ik even die schuif open. Even kijken. Oh, die zegt, Nu gaat het rode lampje uit. Het rode lampje aan. Oh, oh wacht. Godverdomme. Ach. Radio Peer van Eersel. Het radiostation van Peer van Eersel. Bedoeld voor heel Berg Eik. Niet te verwarren met Radio Berg Eik. Waarvan Peer van Eersel vanaf nu geen deel meer van uitmaakt. Mm. Daarentegen heeft hij zijn eigen radiostation... onder de naam Radio Peer van Eersel. Ah. Het radiostation van Peer van Eersel. Uw presentator, Peer van Eersel. Uh, goeiedag, dames en heren. Dit is uh, Radio Peer van Eersel. U hoort het goed, het uh, sympathieke stemgeluid van uh, Peer van Eersel. Uh, voorheen misschien bekend van uh, dat station... waarvan ik de naam hier niet wil noemen omdat het eigenlijk uh, luchtverspilling is. Om die naam nog één keer door de eter te laten schallen. Um, nou goed, het is dus toch uh, zover gekomen. Uh, er is een nieuw radiostation nu hier in groot bergijk Het radiostation Peer van Eerstel. En uh, uw gastheer gaat er van alles aan doen om... van de eter van Bergrijk weer een goed gevulde radio te maken. We hebben heel veel rubrieken. En ook... Uh, <coughs> ...telefoongesprekken. En, ehm... Um... God, hoe deed dat ook weer op tijd. Goed, we gaan eens een, een, een, we gaan een plaatje draaien. Zo ja, er kan ook ieder moment gebeld worden. Het is natuurlijk al, al onbekend, hoop ik. Dat Radio Peer van de al vandaag uh, met de uitzendingen begonnen is. Dus de telefoon staat te, te wachten op de eerste beller. En uh, goed... Van Eer van Eersel. Kom doch, liebe kleine, sei die mijne, sag niet nein. U zult bis morgen vrij om um de mijne, kleine, liebste zijn. Eer van Eersels Duitse muziekvoorkeur. 2000. Um, ja, het is tijd geworden voor uh, de top 2000 Duitse marsmuziek. Waarbij op 1862 met Stip is binnengekomen de Bayerische Reiter met Einds Nee, dat is een de nummer. Want er is dat slecht in hem. zijn ze. slecht? een prachtig nummer, 1862 met binnengekomen, die Bayerische Rijter met 1, 2, 3. En ja, er is al heel veel gebeld. Nou, oh, zeg ik gewoon. Er is heel veel gebeld, waarbij mensen aan mij vroegen, zeg Peer, heb, weet jij nog veel uitdrukkingen die gaan over de wind? Ik heb uh, zo voor u opgezocht, dames en heren, en je hebt bijvoorbeeld... Uh, Oostenwind Koningskind. Zuidwest Regennest. De zon op sporen, daar is Noordenwind mee geboren. Een krimpert is een stinkert. Krimpende winden en kijvende vrouwen, daar is doorheen geen huis mee te bouwen. Goed. Nou, we gaan uh, wachten op een telefoontje. In ieder moment iemand bellen. We wachten nog steeds op een telefoontje. Dames en heren, er is heel veel gebeld. Uh, of ik ook eens iemand wil bellen. Even kijken in het grote... ...telefoonboek. Ah, ah natuurlijk. Ja, van Binsbergen. Die ga ik eens bellen, die ken mij nog wel. Dat is altijd leuk om die van Binsbergen... Theo van Binsbergen... Even kijken, ja. Dat is altijd een leuke telefoongast... Er zal vast iets tussen gekomen zijn dat hij mij nog niet gebeld heeft. Even wachten. hè. We gaan hem overgaan. Hij zit, moet natuurlijk van de radio waar hij naar de radiopeer van Eersel zit te luisteren. Helemaal naar de gang waar het telefoontoestel hangt. Hé, hey, dit is Peer van Eersel, Radio Peer van Eersel. Dag Theo. Sorry? Theo, dit is Peer van Eersel. Wie zeg je? Peer van Eersel. We hebben samen met elkaar op, uh, de, in de derde klas van de BLO gezeten, uh, vroeger. We hebben nog zo'n lol gehad samen in Bergrijk, weet je nog? Sorry, maar ik heb uh, geen idee. Uh, ik heb geen idee. Oh, nou, terf. Uh, nee. Radio Peer van Eersel. Excuus. Nou, dit uh, zit ook geen zo aan de dijk. Roetje, oh, want. Ach, natuurlijk. Ik ga eens uh, op reportage. Dat is toch altijd een van mijn sterkste punten geweest in mijn jarenlange. Uh, uiterst succesvolle radiocarrière. Mijn, mijn reportages. Even mijn sprinten om. Het is wel zwaar. Ja. Nou ja. Dat is alleen doen ze even wennen. Goed. Nou, dan eh, laat ik het hier aanstaan. Doe ik de spriet het. Ja. Iet, oh, ja. Goed, nou, dan ga ik naar buiten. Zou ik zeggen, peer Nee, ik ben er helemaal niet. Ja, ik ben er wel, maar nu ga ik naar buiten. Op reportage. Kom op jongen. Radio P van Eerste Op reportage. Radiostation van Peer van Eersel. Uw presentator Peer van Eersel. Goed, ik sta hier buiten op het hof. Ik zou zeggen, uh, Peer ben ik erin? Hallo. Ja, mag ik even het basisstation, de thuisstudio? Ben ik erin jongens? Ja, hey, kom op jongens. Oh er, kan... oh, er is niet meer. Ik doe alles alleen. Nou, verman je, Peer, kom op. Dan maar alles alleen, maar je gaat radio maken zoals er nog nooit radio gemaakt is. Mevrouw! Ja, dit is Peer van Heelsen, Radio. Peer van Eersel, mevrouw, mag ik u iets vragen? Mevrouw? Mevrouw, mag ik u iets vragen? Dit is Peer van Eersel van Radio. Ra ra Mevrouw, mevrouw. God. Laat me mevrouw, rust. Echt een, goed, jij. Goed. Goeiedag. Dank u wel voor uw reactie. Zo. Ik, uh, dit is Peer van Eersel, de radio Peer van Eersel. Ik ben hier uh, op het Hof, uh, midden in Bergheik. En ik ga uh, een klein uh, marktonderzoek doen. Over hoe uh, het mediaklimaat en de radioclimaat in Bergijk uh, over het algemeen ervaren wordt. Meneer, meneer. Meneer, dit is Peer van Eersel, radio Peer ja. van Eersel. Ma Sorry, maak even bij. Maak. Mag meneer, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, meneer, dit is Peer van Meneer, niet weg, oh, niet weg. Gaat niet weg. Meneer, dit is Peer van E... Nee! Ze oh. ja, rennen allemaal weg. Meneer. Nee, wacht. Nee, mevrouw, mevrouw. Dit is Peer van Eervil, radio Peer van Wacht oh, nou even, ik wil even iets vragen. Nee. Nou, Mevrouw, wacht even, dit is, dit is Peer van Eersel, Radio Peer Mag u iets vragen? Mag, nee, oh, ik blijf nee. met je poten van mijn wijf. Nee, nee, nee, excuse. excuse. Goedendag, dag, sympathieke meneer. Ik ja, nee. wou mevrouw even iets vragen over het, het, het radioklimaat in Bergheik. Oprood jij. Ja, ja ook oh, goed, prima. Dat is ook een reactie, dank u wel. Goed, la, uh, me, mevrouw, ja, u daar. Mevrouw, mag u iets vragen over Radio Peer van Eersel? Luistert u vaak naar Radio Peer van Eersel. Mevrouw? Nee, niet te Mevrouw, mevrouw. Loop op weg. Goed, ik ga even terug naar de studio. Uh, dit is Peer Van Eelde vanuit het Hof. Uh, Peer, ik ga even terug naar jou. Oh, nee, kan niet. <tie> <tie> <tie> <tie> <smart> I'm <noise> sorry. <smart noise>